Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Straks in het NOS Radio 1 journaal praat ik over een opnieuw mislukt ICT-project bij de overheid. Hoe komt dat toch dat het regelmatig misgaat? Eerst krijgt u het NOS-journaal Jop Boot. Het kabinet doet er alles aan om het sociaal akkoord te behouden. Dat zei premier Rutte in het Kamerdebat over de bezuinigingen. Het draagvlak wat het sociaal akkoord brengt maatschappelijk en politiek is ons van grote waarde en we zullen dus geen maatregelen nemen als kabinet die in strijd zijn met het sociaal akkoord. De premier reageerde op vragen van de oppositie, die wezen op uitspraken van onder andere FNV-voorzitter Heerts en MKB-voorman Biesheuvel. Heerts zei vorige week dat het kabinet met vuur speelt door 6 miljard euro extra te bezuinigen. En Biesheuvel heeft spijt dat hij aan het sociaal akkoord heeft meegewerkt. Rutte benadrukte nog eens dat het kabinet vasthoudt aan de 6 miljard en dat Nederland zo nodig meer tijd krijgt van Brussel om de financiën op orde te brengen. Homo's stellen in de Verenigde Staten krijgen meer rechten. Het Hoge Rechtshof heeft een federale wet die homoparen uitsluit... van een aantal sociale rechten en voordelen ongrondwettig verklaard. Daardoor krijgen homo's in twaalf staten, waar het homohuwelijk is toegestaan... dezelfde voordelen op het gebied van belasting, zorg en pensioen als hetero's. De uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... wordt gezien als een grote overwinning voor voorstanders van het homohuwelijk. Het kabinet houdt vast aan het pensioenplan... zoals dat met de vakbonden en de werkgevers is afgesproken in het sociale akkoord. Dat schrijft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. De sociale partners hebben kritiek op het pensioenplan... hoewel ze er zelf mee akkoord zijn gegaan. Pensioenen worden in de toekomst onzekerder... en de vakbonden en de werkgeversorganisaties willen daarom... dat de pensioenpremies omlaag gaan. Daarover was gisteravond een overleg van de staatssecretaris Wekers en Kleinsma... met de sociale partners... Verslaggever Wilco Bom. Wekers en Kleinsma hebben dus de gang naar Canossa gemaakt... maar bij de sociale partners het deksel op de neus gekregen. Sociale partners houden vast aan de afspraken in het sociaal akkoord. En dus geen centrale afspraak over verlaging van die pensioenpremie. En dat is uh, een, een flinke tegenvaller voor die uh, staatssecretarissen. Vanaf 2015 kunnen werknemers nog maar 1,85 van hun bruto loon... belastingvrij in hun pensioen steken. Dat was meer dan 2 procent. Het verzoperen van dit belastingvoordeel... levert het kabinet miljarden euro's op. De man die vastzit voor de brand van vorige week in Kuik... wordt beschuldigd van drievoudige moord. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. De brand vorige week donderdag. Bij die brand kwamen een vrouw en haar twee tienerdochters om het leven... De zwakbegaafde verdachte zat urenlang in een telefoonmast. De renovatie van het ijsstadion Tialf in Heerenveen gaat definitief door. De provincie Friesland trekt er 50 miljoen euro voor uit. De verbouwing begint in maart volgend jaar. In 2016 opent een nieuwe Tialf zijn deuren. Tialf is in een strijd verwikkeld met Transportium in Zoetermeer en Ijsdome in Almere. Alle drie willen ze het nieuwe topschaatscentrum van Nederland worden. De schaatsbond KNSB kiest op 8 september, waar alle grote nationale en door de KNSB georganiseerde internationale wedstrijden worden gereden vanaf 2016. De Anne Frank Stichting in Amsterdam moet archieven van Otto Frank afstaan aan het Zwitserse Anne Frank Fonds. Dat is de uitkomst van een twee jaar durende rechtszaak. Het fonds is eigenaar van de archieven van de vader van Anne, maar had ze in langdurige bruikleen gegeven aan Amsterdam. Volgens de Anne Frank Stichting gaat het om belangrijke stukken. Dat zijn brieven, uh, documenten, voor een deel ook brieven die hier in Amsterdam tijdens de onderduik uh, zijn geschreven. Een gedicht bijvoorbeeld van Otto Frank aan zijn vrouw Edith, terwijl zij hier in het achterhuis aanwezig waren. Het fonds in Zwitserland wil een museum beginnen in Frankfurt, waar Anne Frank tot 1933 woonde. Van de rechter moet Amsterdam de archieven voor 1 januari teruggeven. Het weer, nu nog geregeld zon en hier en daar een bui. Vanavond en vannacht toenemende kans op regen. Het blijft de komende dagen koel en wisselvallig. Temperatuur van 14 tot 17 graden. Vanaf zondag hogere temperaturen en meer zon. Dan gaan we naar de avondspits. Kees Kwak. Lucilla, 60 kilometer file staat er. Dat is niet zo gek veel voor een woensdagavond. Toch zijn er een aantal files die opvallen. Een ongeluk op de A2, Maastricht-Eindhoven. Bij Eurmond staat 5 kilometer, maar alle rijstrokken zijn wel vrij... Heel opmerkelijk is de file op de A15. Gorkum richting Rotterdam, bij Ridderkerk 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Daar is een betonmixer in de middenvangrail gereden. Dat gaat nog wel even duren, vrees ik. A50 Arnhem richting Os, bij Heteren 3 kilometer. En op de A58 Breda richting Tilburg. De nasleep van een vrachtauto met pech. Bij Ulvenhout staat nog 4 kilometer. Nou, vanzelfsprekend.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 Wist u dat er iedere drie minuten ergens in Nederland wordt ingebroken? Het kan u als ondernemer ook overkomen. Daarom biedt ZIGO nu een gratis beveiligingscamera bij een driejarig office basisabonnement. Dat is het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, tv en supersnel internet. Al vanaf 44 euro ex-BTW per maand? Bel gratis 0800 0620 of kijk op ZIGO.nl. Groente verbouwen in de dorpsmoestuin? Samen met je buren het groen in de wijk verzorgen?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 Het is zeven minuten over vijf. Een overwinning voor de homogemeenschap in Amerika. De wet die homo-stellen uitsluit van sociale rechten is dus ongrondwettig verklaard. Een lesbisch stel reageert opgetogen. Dit volgt op de uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Onze correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, uh, wat betekent dit concreet voor homostellen... dat die wet nu ongrondwettig is verklaard? Het is een, uh, toch een historische uitspraak die ze gedaan hebben. De federale regering mag nu uh, homohuwelijken niet meer degraderen. Eigenlijk tot een soort tweede rangs huwelijk. Ze krijgen nu dezelfde rechten, dezelfde federale rechten. Het gaat natuurlijk vooral om, uh, om financiële rechten. Nou, een van de belangrijkste, successierechten. Als de partner een homopartner overlijdt... dan moet hij nu nog, gewoon, uh, na bestaande belasting, moet successierechten betalen. Nou, bij hetero stellen hoeft, uh, hoeft dat niet. Homo stellen hoeven dat nu dus ook niet meer. Ze kunnen ook vanaf nu kunnen ze gezamenlijk hun federale belastingen indienen. Dat, dat konden heteros wel, homos konden dat niet. Kan nu wel. Dus uh, ziektekosten. Uh, partners konden nooit met elkaar meeliften op elkaars polis. En dat is hier heel belangrijk. Want ziektekosten zijn hier ongelooflijk duur in de Verenigde Staten. Dus nu kan die homopartner gewoon meeliften op die polis. Ontzettend belangrijk. Uh, ziekteverlof. Een partner, een homopartner kreeg nooit ziekteverlof als de partner ziek was. Nou, dat krijgt hij nu wel. Al met al gaat het om zo'n duizend regels... waar ze nu voor in aanmerking komen. Dus dat is echt een, een heel groot voordeel ja. voor al deze homoparen. Ja, en er, er was lang onduidelijkheid over welke kant het op zou gaan. Wat heeft de rechters uiteindelijk hiertoe bewogen? Ja, er was toch wel vrees voor een soort uh, grijze, grauwe uitspraak. Dat ze een beetje de kool en de geit zouden gaan sparen. Hè, dat ze, het belangrijkste besluit hierover, dat ze dat zouden gaan overlaten aan de individuele staten. Maar uiteindelijk heeft toch het principe van de, van de individuele gelijkheid, van de gelijkheid voor de wet, uh, heeft de doorslag uh, gegeven. En wat heel belangrijk is natuurlijk, is dat ze, uh, de rechters zijn eigenlijk de publieke opinie, de ontwikkeling van de publieke opinie in de Verenigde Staten zijn ze gevolgd af. De afgelopen tien jaar is de steun voor het homohuwelijk is met, met ja, meer dan de helft gestegen. 60% van de Amerikanen vindt het nu eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Dat zijn ze eigenlijk gevolgd. Het hooggerechtshof heeft zichzelf dus niet buiten de realiteit, buiten de maatschappij willen plaatsen. En Nu zit Amerika, in ieder geval naar mijn idee, juridisch af en toe vrij ingewikkeld in elkaar met al die staten. Dus geldt dit nu voor alle homostellen in de Verenigde Staten dat ze, dat ze al die rechten krijgen? Nee, dat heb je goed gezien. Amerika is bijzonder ingewikkeld. Bijna net zo ingewikkeld als Europa, zou je kunnen zeggen. Kijk, als jij nu in een staat bent getrouwd waar dus het homohuwelijk is toegestaan... zeg in Massachusetts, maar je verhuist dan naar Texas... waar het homohuwelijk niet is toegestaan en waar ze dus niet die rechten hebben... dan hebben ze dus nog wel die federale rechten. Maar er zijn natuurlijk allerlei financiële regelingen ook die aan de staat zijn verbonden. Hè, zoals uitkeringen bijvoorbeeld en dergelijke. Nou, die krijg je dan nog steeds... Niet. Dus uh, het is een belangrijke stap, maar volledige gelijkheid overal op ieder niveau, uh, daar zal toch nog uh, voor gevochten moeten worden. Hoed Wessel de Jong, dankjewel, vanuit uh, Washington. Een automatiseringsproject bij justitie is veel duurder geworden dan beraamd. Tientallen miljoenen euro's duurder en het werkt ook nog niet eens goed. Dat meldt het Financiële Dagblad vandaag. Het systeem was bedoeld om het papieren strafdossier overbodig te maken over mislukte ICT-projecten bij de overheid... praat ik met Arjen Kamphuis, ICT-consultant. Goedemiddag. Hallo. Wat, wat is uw beeld? Wat is er bij dit justitieproject misgegaan? Nou, zonder alle interne details te kennen... want ik ben er heel niet bij betrokken geweest. Maar het, van wat ik ervan gelezen heb... lijkt het erg op heel veel andere projecten... dat het al heel lang loopt. Dat wat het moet doen en het probleem wat het moet oplossen... in de loop der meer dan tien jaar steeds langzaam bijgesteld is. En dat eigenlijk op geen enkel moment geen van de betrokkenen er veel ja, bij te verliezen had... als het stopte en iedereen het wel prima vond als het gewoon maar lekker doorgaat. Zowel u... aan de kopende als aan de verkopende kant van, van het verhaal. En als u zegt uh, voortdurend werd het bijgesteld in die tien jaar... heeft dat dan ook te maken met, met de Tweede Kamer... die vaak bij projecten nog aanvullende eisen stelt... Het zou, het zou kunnen dat als er wettelijke uh, componenten zich vertalen... naar de werkprocessen die geautomatiseerd moeten worden... dat dan een wetswijziging uh, daar natuurlijk in doorvalt. Dus het is ook niet zo uh, dat, het, dat misschien alle problemen zijn veroorzaakt... binnen, binnen de projectgroep... Of Um, maar ja, als, je, als het zo lang duurt en als het zoveel duurder wordt... en als je tientallen miljoenen nodig hebt om een administratief werkproces te automatiseren... dan, dan ja, misschien, uh, had men zich eerst moeten afvragen of het werkproces misschien niet te complex nee. Maar de, de, het lijkt erop dat alle actoren in het proces heel lang er een belang bij hebben gehad om gewoon maar door te gaan. Omdat als het eenmaal fout gaat dan ja, kost dat meestal niemand de kop in Nederland... Um, en zolang het doorgaat is iedereen lekker bezig. En wat, wat, de wat is dan het belang van de ambtenaren? Want die zijn toch ook verantwoordelijk voor het budget van de overheid. Ja, politiek gezien misschien niet. Maar die, die hebben er toch geen baat bij dat iets uh, 80 miljoen euro duurder wordt? Mm, nou ja, aan de andere kant, zolang het project loopt, zijn ze lekker bezig. Er is nog nooit, bij mijn weten, een ambtenaar ontslagen in de Nederlandse overheid... omdat een IT-project te duur uitviel. Maar aan de andere kant, zolang het project loopt, dan heb je, heb je een mooie job... En u heeft de overheid ook meerdere keren geadviseerd hè, bij ICT-projecten. Dit viel u echt op. Ze vonden dit, dit het wel is, prima. Ja, niet alleen ik zelf. Er is vorig jaar een grote bijeenkomst geweest van allerlei experts, onder meer. Um, en en nou ja, een van de teneuren was daar toch wel van, vanuit diverse kanten. zowel vanuit de academie als van externe experts niet gebonden. Die zeiden allemaal van ja. Bij die projecten is het zo dat er eigenlijk niemand in het, in het samenspel van, van kopers, verkopers en mensen die een regie zou moeten hebben... heeft er bijna niemand een belang bij om tijdig er de stekker uit te trekken. En bijna iedereen heeft er een belang bij, financieel of anderszins, om nog maar gewoon een tijdje door te gaan. En als het dan uiteindelijk toch niet lukt en het blijkt heel veel geld heeft gekost, dan heeft dat voor niemand consequenties. Dus er gaat geen enkele ambtenaar ontslagen worden. Ja, en en um, is het, is het uh, misschien ook zo dat dit komt door een gebrek aan kennis bij ambtenaren? Of zit er op zich wel voldoende ICT-kennis bij het ambtenarenapparaat? Nee, ik denk dat je over het algemeen... Er zijn gelukkig ook uitzonderingen. Er zijn echt ook wel hele goede mensen binnen de Rijksoverheid... die van wanten weten. Maar over het algemeen wordt er zoveel geoutsourced. En wordt zelfs het proces van outsourcing vaak weer geoutsourced... naar ook adviseurs. Dus dan zitten er twee of drie lagen adviseurs... tussen de mensen die het technische werk doen... en de mensen die... zeg maar de ambtenaar die echt in dienst is van het Rijk... die zijn handtekening ergens voor zet. En ja, dan, dan worden de praktische problemen... die verdwijnen wel eens gewoon in de abstractie. En dan, nou ja, dan kunnen dus dingen tien of meer jaar doorgaan en dan uiteindelijk het toch niet doen. En wat zou u de overheid adviseren... om die ICT-projecten voortaan beter te laten verlopen... Ik denk twee dingen. Ik denk één, maak dingen heel veel kleiner. Uh, gewoon geen projecten meer doen van boven de 10 miljoen. Want uit de geschiedenis van de afgelopen 10 jaar... blijkt gewoon dat men niet in staat is om dat goed aan te sturen. Ja, maar dus kan, kan dat? Want ik kan me voorstellen bij het doen van aangifte bij de politie... of ik noem maar iets, het uitwisselen van gegevens... dat dat, dat niet lukt voor 10 miljoen. Nee, maar je kan wel dingen in kleinere stukjes hakken... en dan eerst zo'n klein stukje maken. En dan pas als dat werkt aan het volgende stukje beginnen. Uh, in plaats van steeds voor, voor uh, negencijferige bedragen voor de comma... Uh, het schip doen gaan. Het andere wat er is gebeurd is volgens mij door dus de hele trend de outsourcing en steeds maar te roepen dat de markt eh, alles moet doen eh, ontstaat, er, eh, ja, ontstaat er een groot inhoudelijk kennistekort wat op, op een gegeven moment zo groot is dat men ook niet meer de kennis heeft om te beoordelen of degene die iets aan het verkopen is of die ja of dat eigenlijk wel hout snijdt dat verhaal. Terwijl als ik aan u denk als ICT consultant is dat nou net waar u uw boterham aan verdient of niet? Dat, ja, je kan, uh, je kan daar uh, heel, heel makkelijk, makkelijk geld verdienen door een, een, een wenselijk verhaal te verkopen aan de overheid. En of dat dan waar is of niet, ja, daar komt men dan tien jaar later wel achter. Maar dan kan je als bedrijf dus al heel wat uurtjes gefactureerd hebben. Ja, dus het dus dus is onverdachte hoek dat wij dit van u horen? Ja, ik, kijk, ik zou natuurlijk ook misschien wel mee kunnen doen met het feest... maar ik doe meestal, ik doe meestal wat andere soort dingen. Uh, maar ik denk dat dus alle incentives, zeg maar... alle prikkels voor, voor bijna iedereen die in het proces... dan ongeveer de verkeerde kant op. En dus is de uitkomst is eigenlijk... ja, het is bijna een, een, bijna een wonder dat het niet bijna altijd gebeurt. Gewoon en dat omdat... er nog een heleboel goed gaat. Laten, en we, dat we, laten we positieve goed afsluiten. Ja. Goed, soms krijgen we voor veel geld ook weer goede dingen. Meneer Kamphuis, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Kees Quarks, hoe zit het met de lengtes van de files? Die vallen erg mee uh, voor het grootste gedeelte Lucilla. Uh, de meeste files staan rondom Rotterdam. En die hebben dan te maken met een ongeluk op de A15... vanaf Gorkum naar Ridderkerk. Um, er, zijn bij of er zijn twee rijstroken dicht. Er is een vrachtauto door de middenberm gereden. We dachten even dat dat een betonmixer was. Het gaat eigenlijk om een kiepauto. Um, er staat twee kilometer file vanaf Alblasserdam. Meer last heeft het verkeer ervan op de A16, Breda richting Rotterdam. Dat staat nu vast tussen Zwijndrecht en rotterdam feyenoord En de laatste file die echt opvalt staat op de A58, Breda-Tilburg. Nog altijd de nasleep van die vrachtauto het weg bij Ulvenhout, vier kilometer. Dan gaan we naar Wimbledon. Mark Brasser, de derde dag van dit uh, tennistoernooi op Wimbledon. Uh, wat, wat is het voor dag? Nou, het lijkt wel een, een, een aflevering van MESH of van uh, Medisch Centrum West. Het oh. is uh, de, de ene na de andere uh, blessure. En, en dat heeft uh, ja, toch wel zijn een invloed op het uh, speelschema... en uiteindelijk ook natuurlijk op het hele, op het hele schema. Um, Azarenka, walk-over, uh, niet gespeeld, uh, opgegeven blessure... na valpartijen in de eerste ronde. Azarenka dus naar huis. Caroline Wozniacki hebben we zojuist gezien, uh, enkel blessure. Nou, heeft de partij wel uitgespeeld tegen de Tsjechische Tsetkovska... maar uh, Wozniacki... Ja, bewoog heel erg slecht. 6-2 en 6-2. Dus uh, Worsniakki ligt er ook uit. Uh, John Isner uh, vanmorgen vroeg al na twee games opgegeven. Stepanek opgegeven. Steve Darcy, de man die van uh, Nadal won in de eerste ronde, hebben we niet in actie gezien. Uh, schouderblessure heeft uh, opgegeven. Ja, en zojuist op het centerkoord, uh, Joe Wilfried Zonga. Uh, blessurebehandeling speelt inmiddels met een uh, tape onder de knie. En dus ja, uh, het, het, het, het is een dag waarop uh, kommer en kwellen pijn uh, zeer en, en heel veel Opgaves. Uh, Nederlanders hebben er ook gespeeld. Uh, Robin Hazen en Igor Seisling hebben gedubbeld. Tegen Schwank en Zeballos. Een Argentijnse koppel. Nou, de Nederlanders zijn geheel in lijn met het enkelspel in vier sets uh, verloren. Uh, Andy Murray staat op dit moment op de baan. Tegen Jens Lou Lu uit Taiwan. Lastige jongen voor uh, Murray. Is toch een goede grasspeler. En we zien ook Maria Sharapova op de baan. Zij speelt tegen de Portugese larger de Brito. Sharapova 3-1 achter inmiddels. En uh, Andy Murray, daar gaat het gelijk lijk op in de eerste set. Laten we hopen dat we het ja, qua blessures, qua opgaves, qua ellende zeg maar nu wel zo'n beetje gehad hebben, want deze dag drie ja, gaat echt de boeken in als de dag van de opgaves en de blessures. Ja, ik denk nog even aan die Darcy's, Nadal verslagen en daar, daar hou je dus een schouderblessure aan over. Ja, hij zei inderdaad uh, in zijn commentaar vandaag Ja, in de partij tegen Nadal, voelde ik het eigenlijk al schouderblessure? Nou, toen kon hij hem wel uitspelen, misschien omdat de schouder toen nog warm was en goed doorbloed was, maar na een, een nacht slapen gisteren en vandaag nog een nacht. Ja, is was er spelen uit Den Bozen en, en dus opgegeven doodzonde natuurlijk... voor de jongen dat hij he, na die sensationele winst op, op Nadal eh, ja, niet, niet kan spelen. Maar goed, het seizoen is nog lang. Je kunt niks forceren. Je kunt, ook al is het Wimbledon, niet de baan opgaan... terwijl je een, een, een, een blessure hebt. En, en, nou ja, goed, en dat heeft Steve Darcy dus ook niet gedaan. En eh, ja, jammer voor hem. Mark Brasser was dat over Wimbledon. Zes koffieshophouders en medewerkers zijn veroordeeld... omdat ze softdrugs hebben verkocht aan buitenlanders. Ze hebben boetes en voorwaardelijke taak- en werkstraffen gekregen... van de rechtbank in Maastricht. Voor alle partijen was dit een principiële zaak. Dat blijkt ook uit de volgende opmerking van de rechter. Naar het oordeel van de rechtbank hoeft het geen betoog... dat het primaat ligt en behoort te liggen bij de politiek. De moeilijkheden en tegenstrijdigheden in het koffieshopbeleid... horen niet door de strafrechter te worden opgelost... ...maar vergen landelijk en lokale politieke besluitvorming. Uitvloeissen van die landelijke politiek is dat er sinds 1 januari van dit jaar... ...geen softdrugs meer mogen worden verkocht aan buitenlanders. Iets wat in een grensplaats als Maastricht aan de orde van de dag is. Vorige maand zijn een paar koffiesophouders aangehouden... ...omdat ze dit verbod aan hun laars lapten. Hun winkels werden gesloten. De koffieshophouders wilden het tot een zaak laten komen omdat zij vinden dat je buitenlanders niet mag weren uit je koffieshop. Dat zou in strijd zijn met grondwet en met Europese verdragen. De rechtbank oordeelt daar dus anders over. Persrechter Holthuis. Op zich is het evident dat je onderscheid maakt naar nationaliteit. Als je wel verkoopt aan Nederlanders maar niet aan buitenlanders. En dat is in strijd met de wet. Maar er zijn hogere doelen die dat onderscheid rechtvaardigen, zoals het doel van volksgezondheid en het doel van de openbare orde. En om die reden is het uiteindelijk niet in strijd met de wet om het onderscheid te maken tussen Nederlanders en buitenlanders. Woordvoerder van de koffiesophouders Mark Jozemans is het daar zeer mee oneens. De overlast is, heeft, is in Maastricht nooit van die naad geweest dat het discriminatie rechtvaardigt. Dat was ook het oordeel van de bestuursrechten. De strafrechters denken er anders over. Dat is dan een verloren slag voor ons. Maar gelukkig de oorlog is nog de lange na niet verloren. Uh, hoge beroep zal worden aangetekend. En wij zullen in hoge beroep proberen duidelijk te maken dat het helemaal niet zo ernstig in Maastricht gesteld was met de overlast. Maar dat het door de burgemeester en de Rotterdam erg groot wordt gevoerd. Gebracht allemaal, om op die manier het gelijk aan hun kant te kunnen krijgen. Waar de koffiesophouders ook bezwaar tegen hadden, is dat het landelijke drugsbeleid, dat verkoop aan buitenlanders verbiedt, alleen in Maastricht blijkt te worden gehandhaafd. Maar ook dat is volgens de rechtbank goed te verdedigen. De vraag uh, of de openbare orde bijvoorbeeld belast wordt... Hè, door de verkoop aan buitenlanders, dat kan in elke stad kan dat verschillen. En in Maastricht is dat blijkbaar een groot probleem. En om die reden is dat ook hier echt als criterium genomen. Dus dat, er is onderscheid, maar dat onderscheid is gerechtvaardigd in de rechtbank. Ik ben het ook helemaal met de rechtbank eens in deze. Groningen is geen Maastricht, Terneuzen is geen delft -Zijl. Overal moet je lokaal maatwerk toepassen, dus dat gedeelte... daar kan ik wel een meegaan, maar discriminatie, artikel 1 van de Nederlandse grondwet, daar zo eenvoudig overheen stappen en dan zeggen, ja maar Amsterdam is geen Maastricht, nee dat kan dus niet. De straffen die zijn opgelegd zijn ongeveer de helft van wat het openbaar ministerie had geëist. Maar het OM kan daarmee leven, zegt persofficier Wijmar. Ja, zoals de rechter ook zei, en zo hebben wij het ook naar voor gebracht, is er sprake van een proefproces. En het gaat ons met name om uh, een oordeel te krijgen over de rechtmatigheid van het ingezetene criterium. En of er wel of niet uh, lokaal beleid gemaakt mag worden dat afwijkt van het landelijke. Ja. Dus de strafmaat, uh, daar kunnen we ons in vinden. Dus persrechter Holthuis Roepauw sprak met haar... Slaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Juan Zelada, de Spaanse singer-songwriter, die woont in Londen, was afgelopen vrijdag nog hier in de studio bij met het Oog op morgen. Nu, what do I know? See all the things I've seen We put our trust in the hope of feeling free But what is that? What do you mean to me? It's lonely out in space It's always dark There's something that made sense There was this spot Zelada. Zaterdag al, dan begint de Tour de France en er is wat onrust over het parcours. De Duitse wielrenner Tony Martin vreest namelijk de bergetappe van 18 juli. In die etappe wordt de Alpe d'Huez twee keer beklommen. Het gaat Martin vooral om de afdaling na de eerste beklimming van de Col de Saren. Bram Tankink van de Belkin Ploeg, goedemiddag. Goedemiddag. Aan het inchecken begrijp ik, om, uh, om naar de Tour te gaan? Ja, inderdaad. En ja. uh, dus ook richting die afdaling, um, uh, die heb jij al eens ja. meegemaakt hè, in de Dauphiné. Wat was jouw ervaring ja. daarmee? Ja, ik vond hem echt heel erg meevallen. Dus, uh, in de Dauphiné deed ze er ook heel moeilijk over. En het zien erg echt heel erg mee, ja, er lagen wel een steentjes op de weg. En het is inderdaad een bochtige, hele afdaling. Maar goed, um, doordat iedereen weet dat het gevaarlijk is wat ook niet staat, naar beneden gereden. En zelf, uh, zelf reed ik uh, lek in die afdaling. En dat ging ook uh, ja, zonder gevaar. eigenlijk. En, uh, ik moest volgens lang wachten op de auto, maar ik, ik, ik kreeg een nieuw wiel en ik kan achter de auto terugkomen in een peloton. Dus ja je moet je voorstellen dat de auto aan het volle bak rijdt en, uh, en je daarna vlak op zo'n bumper rijdt. En uh, ja, dat duurt eigenlijk wel erg mee. Die bochten waren toch wel best wel te overzien eigenlijk. Dus ja, ik vind het een beetje opmerking uh, eigenlijk. Denk. Het is heel gevaarlijk om met 200 man uh, in een massasprint uh, op een uh, weg recht door te rijden. Ja, hoewel, uh, Martin heeft het over, over ravijn. Uh, geen vangrail, uh, de weg is oud, smal en hobbelig. Als je, als je dan natuurlijk een ravijn instort naar beneden Donder, dan is het nog erger, denk ik, dan vallen bij een massasprint, of niet? Ja, maar uh, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb niet goed gekeken, maar ik heb echt geen ravijn gezien. En er is inderdaad uh, geen vangrail, maar... Uh, ja, daar hou, daar hou je als er een het allemaal op rekening mee lijkt. Me. Ik bedoel, je, je komt meer situaties in de toer tegen waar geen vangreel zijn. Mm. En uh, ja, ik neem aan dat de, dat de organisatie de weg daar wel een beetje opvoedt een beetje schoonmaakt. En nou uh, ja, dan, dan moet je gewoon lekker rustig naar beneden rijden als je. Dan moet ik. ik ja, en, misschien... en past het bij Martin, voor zover jij hem kent, om hier stampij over te maken? Uh, nee, nee, zo ken ik hem niet eigenlijk. Maar het is goed, niet de zekerheid van, van het peloton. Nee, volgens mij, volgens mij niet juist. Maar, uh, dus ik weet niet, ze is toch een beetje heel. Ja, hij is iets een beetje uitvergroot. Uh... Ja, want ja, hij, hij gebruikt echt grote woorden. Kunnen ze het nog aanpassen? Gebeurt dat wel eens? Stel dat er te veel protest komt? Uh, ja, dat zou ik niet toch zeggen. Ik denk dat de toer, de, de toer die de die blijkt van niemand bij, zeg ze toch? Ja. Ik, denk dat, ik denk niet dat we nog aan gaan passen. En, hm? uh, en volgens mij, want omdat we er dus overheen zijn gereden op dus de Sarem, of al, sorry in het Dauphiné, toen ging het toch goed met uh, de, waren volgens mij geen valpartijen en, en er geen grote moeilijkheden. En ik denk dat, ja, dat is wel een, eigenlijk een soort testcase is geweest, uh, neem ik aan. Ja, gewoon voorzichtig rijden dus. Wat, wat wordt het verder voor Tour als je naar de rest van het parcours kijkt? Hoe zou je hem typeren? Um, ik denk dat het een heel zware Tour wordt, met name die, die eerste week is echt al heel lastig. Het weekend in Corsica, daar heb ik gehoord dat uh, die etaps in Corsica wel gevaarlijk, gevaarlijk zijn. Oh. Maar goed, ja, daar wordt dan niks over gezegd. Ja, nou, dat is moet ook jij dan maar even in. doen nu. <laughs> <laughs> ja, is is natuurlijk allemaal weggetjes zoals de Sarin. En dat, uh, en dat de hele dag door volgens mij, uh, tenminste dat is dus, uh, onze vroegere heeft gekend. En uh, die hebben het op beeld staan. En ja, dat schijnt ook uh, redelijk heftig te staan. Ja. Nou, voorzichtig dan maar. Corsica houden we in de gaten. 18 juli ja. houden we in de gaten. Voorzichtig naar beneden. Bram Tankink, dankjewel. Ja. En een goede reis uh, okay, naar Frankrijk, naar Corsica. Dag. Dankjewel. Heeft uw organisatie de analytische competenties om voorspellende inzichten uit data te halen?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 Het is net half zes geweest. U krijgt het NUS-journaal van Job Boot. Het kabinet doet er alles aan om het sociaal akkoord te behouden. Dat zei premier Rutte in het Kamerdebat over de bezuinigingen. Het kabinet houdt vast aan de 6 miljard extra bezuinigingen. Hoe die worden ingevuld, daarover wordt nog overleg tussen VVD en PvdA. Vanuit de oppositie is veel kritiek op de nieuwe bezuinigingen. Vooral PVV en SP vinden dat het kabinet de rekening te veel bij de burgers legt. Het kabinet houdt vast aan het plan voor verlaging van de pensioenopbouw voor werknemers. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Kleinsma. De oppositie heeft felle kritiek op het plan en ook de sociale partners zijn er ongelukkig mee. Ook al hebben ze er zelf mee ingestemd. De angst bestaat dat werknemers straks te weinig pensioen opbouwen. Om dat te compenseren willen sociale partners dat de pensioenpremies omlaag gaan. Boeren krijgen de komende jaren minder landbouwsubsidie. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten waarin is afgesproken dat boeren vanaf volgend jaar een vaste prijs per hectare land krijgen. Quota, onder andere voor melk en suiker, verdwijnen. Bovendien moeten boeren meer doen aan vergroening. Het is de eerste keer in 50 jaar dat het landbouwbeleid in Europa grondig wordt veranderd. De renovatie van IJsstadion Tialf in Heerenveen gaat definitief door. De provincie Friesland trekt er 50 miljoen euro voor uit. Tialf is in een strijd verwikkeld met Transportium in Zoetermeer en IJsdoom in Almere. Alle drie willen ze het nieuwe topschaatscentrum van Nederland worden. In 2016 opent het nieuwe Tialf zijn deuren.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 het zogenaamde no-cure-no-pay-principe. De hoogte van de beloning van advocaten is wel gemaximeerd... om te voorkomen dat er onredelijk hoge vergoedingen ontstaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer krijgt u van Peter Kuipers-Munneke. Het is op dit moment overwegend bewolkt, maar wel droog. Maar vanavond gaat het vanuit het noordwesten hier en daar wat regenen. Ook komende nacht valt er af en toe een bui... vooral in het noorden en in het zuiden van het land. Daarbij koelt het af naar een graad of 9 tot 12. Morgen dan is het bewolkt en fris. De zon is nauwelijks te zien en in het oosten en het midden van het land regent het van tijd tot tijd. Vooral in het noordoosten gaat vrij veel regen vallen. De noordwestenwind die heeft kracht 4 à 5 en samen met een maximumtemperatuur van 12 tot 15 graden voelt het morgen fris aan. Vrijdag en zaterdag blijft het koel en wisselvallig, maar vanaf zondag wordt het droog en stijgt de temperatuur naar boven de 20 graden. Dan de verkeersinformatie, Kees kwaks. De meeste files staan bij Rotterdam. Daar zijn ook de meeste problemen, vooral op de A15. We beginnen met de A1 naar Apeldoorn richting Herlo. Daar staat file tussen Deventer en Badm 3 kilometer. De problemen in de regio Rotterdam worden veroorzaakt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam. Bij Knopend Ridderkerk staat 5 kilometer. De weg is dicht tussen Knopend Ridderkerk en Rotterdam IJsselmonde. En het verkeer ook op de A16 heeft er last van... vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en Knoopend Ridderkerk 6 kilometer... en bij het Knoopend Ridderkerk is de verbindingsweg dicht naar de A15.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 zes minuten over half zes is het straks Ferry Mingelen... over het debat over bezuinigingen, hoe Rutte het doet en de oppositie. Eerst Zuid-Afrika, want daar draait de geruchtenmachine... over de toestand van Nelson Mandela op volle toeren. Lokale media sturen allerlei berichten de wereld in... op basis van anonieme bronnen vaak. Zo meldt een lokale krant dat Mandela op dit moment beademd wordt. Correspondent Alice van Gelder in Johannesburg. Uh, Alice, ja, nou, het heeft niet zoveel zin denk ik om te vragen... hoe betrouwbaar die geruchten zijn. Ja, inderdaad. Je zegt het al. Het zijn geruchten. Ja, eigenlijk buitelt iedereen hier over elkaar heen met berichten. Er is weinig informatie en daardoor gaan mensen speculeren. Eigenlijk begon daar nou eerst vooral de internationale media mee. De lokale media hielp zich eerst nog een beetje op afstand. Ja, en nu doet de lokale media ook heel hard mee. Die zijn bezig met een inhaalrace. Ja, en dat, dat bericht, uh, wat je net noemde, kwam inderdaad hier uit een krant, The Citizen. Ja, die zegt dat uh, op basis van vijf bronnen binnen de familie dat Mandela aan de beademing ligt. En dat de familie de keuze zou hebben om de apparatuur uit te zetten. Ja, nieuwszender NBC, de Amerikanen meldden gisteren juist weer wel met bron dat een dochter van Mandela, Zinzi, uh, gezegd zou hebben dat uh, Mandela zijn ogen zouden hebben geopend en hebben gelachen toen ze vertelde dat Obama op bezoek komt. Dus het is allemaal heel erg tegenstrijdig. En ja, het het enige waar we nu echt op kunnen vertrouwen is de regering, de woordvoerder van Zuma. Ja, het laatste bericht is van gisteren, de situatie is kritiek. En er staat veel druk op die familie natuurlijk, iedereen die, die daar heel nauw bij betrokken is. De vraag lijkt mij ook, hou je die dan op één lijn in zo'n situatie? Ja, de familie eigenlijk, die, die zijn wel aardig op één lijn en dat is dat ze, dat ze bijna niet met de media praten. Uh, een dochter van Mandela heeft, uh, heeft van de week wel gesproken met, met CNN, uh, maar dat was echt eigenlijk vrij uniek dat ze dat deed. En daarin zei ze ook vooral dat, dat ze privacy wil en dat ze wil dat de media ze met rust laat. Ja, je had het net al over Obama. Uh, hij is vertrokken vanuit Washington naar Afrika. Uh, bezoekt ook Zuid-Afrika. Gaat dat programma door of wordt dat nog op een of andere manier aangepast? Nee, ja, vooralsnog gaat dat gewoon door. Uh, wat president Jacob Zuma ook gezegd heeft deze week... Van, ja, dat Mandela ziek is, uh, staat dat bezoek en het programma absoluut niet in de weg. Uh, dus Obama komt gewoon met zijn familie naar Johannesburg. Uh, heeft er een ontmoeting met Zuma. Gaat het dan vooral met hem hebben over handelsbetrekkingen. Hij gaat vervolgens door naar Kaapstad, waar hij een toespraak gaat houden over zijn Afrika-beleid. En wat wel duidelijk is, is dat hij ook gaat naar Robben Island, waar Mandela 27 jaar heeft vastgezeten. En Mandela zelf, is er, is er, ja, dat hangt natuurlijk van de gezondheidstoestand af, maar is nog voorzien dat hij die misschien ook nog bezoekt? ja, Het lijkt er eigenlijk nu niet op. Uh, ja, er wordt eigenlijk al lang gesproken over een ontmoeting. Een ontmoeting tussen ja, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika... en de eerste zwarte president, de eerste zwarte leider van de Verenigde Staten. Ze hebben elkaar wel ooit ontmoet in 2005 toen Obama nog geen president was... Maar nu lijkt het erop dat dat onder omstandigheden niet gaat gebeuren. Uh, tenminste, de minister hier van internationale betrekking heeft gezegd... Uh, ja, dat het belangrijk is om Mandela ruimte te geven nu hij ziek is. Gelukkig kan Obama wel een andere Nobelprijswinnaar voor de vrede ontmoeten. Want in uh, Kaapstad gaat hij in ieder geval op bezoek bij uh, artsbischop Tutu. Tutu. Oké, dankjewel. Alice van Gelder vanuit uh, Zuid-Afrika. De landmacht heeft een nieuw onbemand vliegtuigje in gebruik genomen. Het heette de Scan Eagle. Het kan veel langer in de lucht blijven dan de vorige drones, want zo heet dat, een onbemand vliegtuigje. Het werd vandaag gepresenteerd. Achter een rood-witte ketting staan we met z'n allen opgesteld op het vliegveld Delen. Er staat een lanceerinstallatie, een ding op twee wielen met een soort ladder erop. En daar ligt een vliegtuigje op. Een vliegtuigje met een spanwijdte van een meter of drie. En dat is die scan Eagle die zometeen gelanceerd gaat worden. Meneer Stomp, waar zijn die wagens die daar staan voor? De linker Shelter wordt uh, het vliegtuig gecontroleerd. Daar zit het als het ware de, de piloot in. In de rechter shelter, daar worden de beelden bekeken. Daar zit de man dus die beelden analyseert als het ware. En daar iets mee gaat doen. En hoe hoog kan dat ding? Nou, hij kan tot 19.000 voet. Dat is omgerekend bijna 6 kilometer. Maar uh, wij blijven hier veel lager. Uh, om... Daar gaat de helder. Hij gaat zo weg, ja. ja. Nee. En dan zit daar in zijn neus zit dan, uh, een camera. Hoe hoog moet je vliegen om een goede kwaliteit beelden te hebben? Nou, 3000 kilometer. Dan heb je echt goede kwaliteit beelden. Hoe lang houdt hij het vol? 16 uur kan hij toch wel in de lucht blijven. En dan moet je hem helemaal vol tekenen. Let op de man met de rode touw. De man die daarnaast staat, de iets grotere, die drukt op het knop door de drukker. Ja, let op! Hij gaat weg! Het was wel een spannend geluid. Ja, dat is de lanceerder die hoor. hoort. Het is de druk die in één keer eraf gaat, plus de motor. Het maakt wat lawaai, maar dat valt reuze mee. Want je hoort hem nu al niet meer. Hij zit stil. Is er beeld? Ja. Oh, kijk, nou kunnen we meekijken wat hij allemaal ziet. Het is wel heel sterk wisselend, hoor. Soms heel wazig en soms heel scherp. Oh ja, recht boven ons is die nu. En je ziet ons op de beelden beneden... U bent de commandant hier, meneer Horlings. Er wordt gezegd dat het leger dit, uh, dit vliegtuig gaat inzetten... om ons allemaal in de gaten te houden. Nee, zeker niet. Wij gebruiken het in principe voor militaire missies. En als er verzoek komt vanuit Veiligheid en Justitie in ministerie... dan kunnen we daar een mogelijke gevolg geven. En hoeveel tijd hebt u dan nodig om te kunnen vliegen? Want het is hier nogal druk, de Nederland in de lucht... Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging die we hebben. Moet, Zo kun je het noemen, ja. Uh, het belangrijk is natuurlijk, uh, het luchtruim moet beschikbaar zijn. En de frequenties moeten geregeld zijn. Dus met Koninginne, dan gaat het gekund. Want toen was het leeg boven Amsterdam. Mogelijk, ja. We hebben geen verzoek gehad. Dus, uh... En om criminelen op te sporen, is dat ook mogelijk? Dat is een mogelijkheid, maar het gaat erom... Uh, je kunt bepaalde gebieden in de gaten houden. Uh, S'nachts kun je bijvoorbeeld inderdaad uh, verdachte bewegingen zien. Daar kun je natuurlijk... Uh, want hij heeft ook op. infrarood. Is je, hij heeft infrarood. Je kunt dus mensen zien lopen. Maar of die nou verdacht zijn, dat is de vraag natuurlijk. Maar het ligt aan de politie. Wij werken mogelijk dan voor de politie. Als hij ons het verzoek doet, dan kunnen we daar mogelijk steun leveren. Dus die vrees van mensen die zeggen: ja, maar nou gaan ze ons allemaal in de gaten houden, is niet helemaal ongegrond. Het kan wel. Ja, het kan wel, maar kijk, een heel Nederland staat al vol met camera's. Elke binnenstad waar je in Nederland zit, hangen overal camera's. Het is allemaal geen probleem blijkbaar. En nu hangt de cameraatje in de lucht, is het in één keer een groot probleem. Dus uh, ik zie het probleem niet zo. Nee, dat ziet hij niet. Commandant Hoorlings hoorde u. Trudy van Rijswijk was bij de lancering van die Scan Eagle. Wie wil er in Lelystad komen wonen? Dat is de vraag, want er is te weinig belangstelling voor de nieuwe kavels. Daarom loopt de wethouder Fakkeldij duizend euro uit... voor mensen uit Lelystad die kopers voor die kavels vinden. Jeroen Jager is daar vandaag. Jeroen, de wethouder uh, probeerde jou net ook te verleiden om zo'n kavel ja. te kopen. Uh, volgens ja. hem, ik hoorde hem volgens mij zeggen... is Lelystad goed bereikbaar per trein, auto. Er is veel ruimte, je krijgt waar voor ja. je geld. Heeft hij jou afgelopen uur kunnen overtuigen... Nou, ik ben, want hij, hij attendeerde mij ook op een stukje van het centrum dat, uh, dat ze net nieuw hebben aangelegd. Want ik kraakte dat centrum nogal af. Toen ben ik daar ook nog even gaan kijken. En ik moet zeggen, dat viel niet tegen. Dat was gevarieerd in de architectuur. Dat zag er niet al te strak uit. Dat, uh, dat, dat had iets van gezelligheid. Dus uh, het centrum begint wat beter te worden. Ik ben inmiddels verplaatst naar ja, de Het is sowieso een kwestie van smaak natuurlijk. Hè? Maar net het is, wat je is sowieso... Zoekt. Dat. Weet je dat ik daar een hele uur over heb nagedacht? Dat, moet, dat kan moet het ik me wel voorstellen. Uiteindelijk is het een kwestie van smaak. Uiteindelijk altijd. Ja. Maar dan beland je toch weer in de veranda. Over smaak gesproken. Dat is dat gebied waar die kavels zijn. En daar staan mijn huizen. Het zijn hele grote huizen. Maar mooi. Ja, het is een kwestie van smaak, zal ik maar zeggen. Hier aan de Kleefkruidstraat bijvoorbeeld. Uh, allemaal vrijstaande huizen. Dat dan weer wel. Veel ruimte. Veel wind. Ook uh, veel natuur, maar dan vooral de natuur van het onkruid dat hier weligt, die omdat uh, die kavels maar niet verkocht worden. En maar eens even hier naar een mevrouw om te horen of zij uh, dat wel een goed idee vindt. Keurig aangeharkt hier het grind. Het is een beetje zo'n aangeharkt wijkje binnen de omheining van de huizen, maar daarbuiten is het ja, wildernis, kan ik wel zeggen. Al die lege kavels hier in, hoe heet die ook alweer? De Warne. Waranden. Warande? Ja, ja. ja. Inge? Je woont hier? Ja, klopt. Ja, een jaartje bijna inmiddels. En uh, ja, naar volle tevredenheid. Maar inderdaad, er zijn nog veel uh, lege kavels. Veel vrije kavels die nog allemaal te koop staan. En uh, gelukkig zijn de straat, is de straat inmiddels aangelegd en uh, is de gemeente actief. Maar, uh, Zou je zelfs zo'n kavel kunnen aanprijzen? Ja, absoluut. Zou je dat ook doen nu? Uh, ja, dat doe ik continu al. Ik bedoel, uh, ja, dat zal die duizend euro niet, niet, niet veranderen in die zin. Uh, het gaat natuurlijk. ermee door om die duizend euro misschien in de wacht te slepen? Dat zou altijd mooi zijn, ja, ja. is altijd welkom natuurlijk. Het een goede actie? Ik vind het een goede actie, ja. zeker. Ja, blijkbaar wel heel wanhopig. Uh, ja, wanhopig, wanhopig. Uh, ja, ze willen het graag stimuleren, de verkoop van, uh, van kavels. En zo hebben ze steeds gewoon uh, verschillende regelingen eigenlijk. En dat vind ik op zich wel, uh, wel positief. En wat is de charme van nou, dit gebied? Laten we eerst maar eens met dit gebied beginnen. Dan hebben we het nog niet over Lelystad as such. Ja, ja. ja de charme van dit gebied... nou ja, ten eerste als je gewoon graag een eigen huis wil bouwen... Uh, ja, dan kun je hier een kavel eigenlijk per meter uh, kopen... En uh, dat is natuurlijk wel heel gunstig. En uh, de regelgeving is ook niet, uh, niet al te streng. Er zijn natuurlijk wel regels om ervoor te zorgen dat iedere straat een beetje een mooie straat wordt. Dat het een beetje één geheel wordt. Maar uh, ja, de gemeente is ook wel heel, uh, heel flexibel uh, daarin. Dus je kunt wel echt je droomhuis uh, bouwen. En Lelystad, uh, als je dat moet aanprijzen. Want ja, je komt dan toch in Lelystad te wonen. Ja, ja, ja klopt. Ja, heel veel mensen die hebben dat toch een beetje zoiets van, mm, ga je naar Lelystad? Komt zelf uit? Ik kom uit Amersfoort. Ja. Meer dan 30 jaar uh, gewoond. En mijn ja. man ook. En al onze familie woont daar. Leuke binnenstad. Hele leuke binnenstad. Ja, ja nee, en dat is natuurlijk hier niet, niet te vergelijken. Maar uh, ja, het is net wat je dat zoekt. Zachtjes uitgedrukt. Uh, dat is zachtjes uitgedrukt, ja. Maar weet je, het is ook net wat je zoekt. Kijk, je moet jezelf ook afvragen hoe vaak kom ik nou in de binnenstad? Wij wonen sowieso al niet in de binnenstad in Amersfoort. Ja. We wonen echt in de Finexwijk. Ja. Dus dan heb je al een heel andere beleving uh, daar natuurlijk bij. En nu, uh, ja, het is ook maar 35 minuten rijden. Dus als ik zin heb om naar de binnenstad van Amersfoort te gaan, dan rijd ik ja. daar naartoe. Of als ik naar Amsterdam wil of Utrecht of wat dan ook. En we hebben nu gewoon hier lekker, lekker de ruimte. Het is hier heel ruimtelijk. Dat is het, hè? Ja. Dat is de manier om Lelystad aan te prijzen, ja. ruimtelijk? Ruimtelijk. Uh, ja, ik vind het ook heel leuk dat je hier vier of vijf verschillende haven'tjes hebt. Je hebt heel veel natuur in de, in de omgeving. En eerlijk gezegd heeft Lelystad me wel, uh, wel verrast. Ik stond er eigenlijk redelijk neutraal tegenover toen ik hier ging, uh, ging wonen. En uh, ik vond het eigenlijk leuker dan gedacht, zeg maar. Uh, dus dat is wel positief. Volgens mij gaat het jou wel lukken om de komende tijd een paar duizend euro binnen te halen. Succes tot ja, mij. Dankjewel. dank je wel. Jeroen Jager was dat vanuit Lelystad. De filus, Kees Kwart. 82 kilometer in totaal. Twee ongelukken. Het eerste in het zuiden, de A2 Luik richting Maastricht. Bij klopende Europaplein 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En wat serieuzer van aard: problemen op de A15 vanuit Goorkem naar Rotterdam. Ongelukken met een vrachtauto eerder vanmiddag. Tussen Papendrecht en Ridderkerk staat 6 kilometer. Uh, daar is de weg afgesloten. En het verkeer op de A16 heeft er ook behoorlijk last van. Vanaf Hendrik Ambacht tot aan de Ridderkerk staat 6 kilometer. De verbindingsweg is dicht op het knooppunt Ridderkerk. En verkeer naar Rotterdam op de A16-kant... vanaf knooppunt Klaverpolder beter omrijden... via de A17, de A59 en de A29. Het NOS Radio 1-journaal. Politieke zaken. Het lijkt erop, voorzitter, dat de premier... zijn economiediploma heeft gehaald op het Iben-Galdoen-college. Dat was in het debat vandaag de Tweede Kamer met premier Rutte... over de extra bezuinigingen. Ferry Mingelen, goedemiddag. Goedemiddag. Dit was een uh, staaltje Wilders creativiteit. Ja, klopt. En hoe vond je dat Rutte het deed vandaag? Hoe speelde hij daarop in? Nou, als altijd. Hij doet dat natuurlijk heel goed. Uh, je krijgt bij hem wel het beeld, het is een hele andere persoonlijkheid... maar ik moest vandaag wel een beetje denken aan die beroemde poster van Colijn... uit de jaren 30. Uh, crisisjaren. Dan zie je Colijn zo met zijn grote zuidwester, wind en storm tegen... een grote uh, stuurrad in zijn handen, en dan houdt hij koers. Nou, dat doet Rutte dus ook. Hij houdt koers alle kritiek, alles wat ze daartegen inbrengen... dat hij de, de economie kapot bezuinigt... dat hij het alleen maar voor Brussel doet. Hij uh, trekt zich daar niks van aan. De koers is uitgezet en ze gaan gewoon door. Heeft u misschien ook wel een beetje van Balkenende geleerd, toch? Die, die had dat ook best wel. Die had dat ook, ja. Maar de omstandigheden waarin Rutte moet werken... zijn natuurlijk toch nog veel moeilijker dan uh, in Balkenende. A, ah, de economie zit echt heel erg tegen. Dat, dat, uh, he, uh, binnenkamers roepen ze daar wel eens op algemene zaken... jeetje, kan, kan er nog meer tegen kan zitten nog of erger. hebben we het nu nog, of hebben we het nu wel zo'n beetje gehad? Uh, ze houden de blik maar op de horizon uh, gevestigd. en hopen dan dat ze daar dan ook ongeschonden uh, terechtkomen. Um, ja, nou, want daar, daar hebben ze natuurlijk wel de oppositiepartijen voor exact. nodig. En, en daarom was dit een interessant debat vandaag. Want als je naar die oppositiepartijen kijkt... ze hebben al bijna allemaal kritiek... maar heb je het idee dat ze één blok vormen? Of kan dat nog uit elkaar vallen? Nee, maar dat, dat, het is nou eigenlijk nooit één blok geweest... omdat de oppositiepartijen allemaal om verschillende redenen... en op verschillende voorwaarden wel bereid zijn om het kabinet te helpen. Het is bekend, het kabinet heeft in de Tweede Kamer... ruim meerderheid eh, VVD en PvdA, maar in de Eerste Kamer hebben ze dat niet... en dan hebben ze dus de steun nodig van andere partijen... om uh, wetsvoorstellen toch door te krijgen. Nou ja, dat, dat, dat zijn dan ook weer vaak combinaties... want één partij alleen is dan weer niet genoeg. Uh, en ze hopen met name uh, op samenwerking en steun van partijen als D66... de ChristenUnie, CDA, vroeger een beetje... maar CDA is wel heel erg oppositie uh, aan het voeren. Ja, zie, zie je dat ook uh, vandaag bij Buma? Ja, ja, je ziet bij, uh, bij Buma weinig bereidheid om, uh, om toe te geven. Buma heeft de hele aarde he, uh, eis geen uh, verhoging van de lasten. Nou, als je 6 miljard moet bezuinigen, en dat moet nog allemaal vanaf augustus gaan lopen, dan is lastenverhoging is onvermijdelijk. Dus Buma haakte eigenlijk al bij voorbaat af. Ja, het is ook niet echt leuk natuurlijk voor oppositiepartijen. Het is al een rotklus wat VVD en PvdA moeten doen. Ja, en waarom zou je dan als oppositie ineens meehelpen de, uh, de hete kastanje uit het Vuren te halen. Dus die zeggen wel, we willen meehelpen, maar ik heb het idee dat het enthousiasme voor dit soort deals wat minder is dan een tijdje geleden. Ja, en dus misschien D66, ChristenUnie, ja, want de ja, SP zie ik ook nou, niet gelijk mee bewegen. Nee, nee, SP is natuurlijk helemaal tegen dat hele bezuinigingsplan. Uh, overigens, het SP, de SP is natuurlijk wel voor dat sociaal akkoord. In dat sociaal akkoord wat met werkgevers en werknemers is afgesloten, er zitten wel dingen waar de SP erg voor is. Hè, bijvoorbeeld beperking van het, uh, van het flexwerk. Uh, dat zullen ze zeker steunen, afzonderlijke voorstellen daarvoor. Maar de, de, de grote bezuinigingsslagen, daar zal de SP niet aan meedoen. De PVV al helemaal niet. Dat ziet, die ziet het allemaal als een dictaat van Olly Rehn... de Europese commissaris van Financiën of Begrotingszaken. Uh, dus ze moet het echt hebben van die kleinere partijen. SGP zal ook steunen, maar goed, heeft niet zoveel uh, in de Eerste Kamer uh, in te brengen... want heeft daar uh, een beperkt aantal leden... Um, dus nou ja, het wordt een beetje wielen en dealen. Maar het uh, dit hele proces van, van wielen en dealen met de oppositiepartijen... Uh, leidt wel tot een grote onzekerheid, tot een grote vermoeidheid in de coalitie. En ik heb soms het idee dat ze daar op algemene zaken ook wel denken... nou jongens, als het nou niet lukt... dan laten we het in de Eerste Kamer er maar eens gewoon op aankomen. Dan moeten we nog zien of die senatoren... of die nou echt die begrotingswetten gaan afstemmen... of ze nou echt zo politiek durven te gaan reageren... als hun collega's in de Tweede Kamer dat uh, wel natuurlijk doen. Goed, en dan moeten ze die poster van Colijn maar ophangen... daar bij algemene zaken. Lijkt me een goed plan. Ferry, dank je wel. Ferry Mingelen. Niks te danken. Dan gaan we naar Wimbledon. Uh, Mark Brasser, we hoorden eerder van jou een lange lijst met blessures... waardoor spelers en speelsters hebben moeten opgeven vandaag. Uh, en, en het was nog niet afgelopen. Nee, het is nog niet afgelopen. Het uh, voornaamste slachtoffer zojuist op het centerkorte, Jo Wilfried Tsonga, knieblessure. Ja, uh, Na drie sets, twee in een set stond hij achter en zei hij, ik stop ermee. Marin Silic, de Kroaat, de nummer 10 van de lijst. Tsonga, de nummer 6 van de lijst. Marin Silic, de nummer 10 van de lijst. Opgave, gaat niet spelen. En dan heb ik eerder, partij, de, eerder nog gezegd, de partij van Kvitova, die zou spelen tegen Svedova. Dat was een lastige klant voor Kvitova. Nou, ook Svedova is uh, eruit. Dus de lijst wordt langer en langer. En ja, we hebben net Maria Sharapova. Horen roepen: Discord is dangerous. Zij speelt op uh, baan 2. Daar gaat het helemaal niet goed met Sharapova. 6-3 en 3-1 achter. Ja, het is, uh, het is bijltjesdag. Uh, hoe je het wil noemen, uh, blessures alom. Uh, en ik ba ben bang dat het einde nog niet in zicht is. Ik zeg: een onderzoek. Mark Brasser, <laughs> dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Freddy Fantijn. U hoorde net correspondent Alice van Gelder over de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. en de geruchten die jou over de ronde doen. Die geruchten speelden de deelraadsvergadering in Amsterdam Zuidoost gisteravond parten. Er werd abusievelijk stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela. Voordat we beginnen, wil ik u mededelen, en daar wil ik uw begrip voor vragen en uw medewerking. Uh, het bericht komt binnen dat meneer Mandela is gegaan. En vanuit deze plek zou het ook zeer gepast zijn om één minuut stil te staan voor hem in acht te nemen. Ik wil u dat vragen ook te doen. En al dus geschieden. Er werd een minuut stilte gehouden. Oh, de griffier die had op grond van Twitterberichten besloten dat het gerucht waar was. Nog maar even voor de zekerheid. Mandela ligt nog steeds in het ziekenhuis in Pretoria. Zijn toestand is ernstig, maar voor zover wij alle weten is hij nog in leven. Zoals de griffier zelf zei, het blijkt maar weer hoe voorzichtig je moet zijn met berichten op internet. Tenzij die van de NOS afkomstig zijn natuurlijk. Gisteren speelde Timo de Bakker op Wimbledon tegen de Amerikaan James Blake. Tijdens die wedstrijd was er een incident. Blake is vastbesloten te winnen, zegt verslaggever Edwin Peek. De laatste vier keer Wimbledon heeft hij al meteen de eerste wedstrijd verloren. Maar dat gaat vandaag niet gebeuren wat betreft de Amerikaan. Hij pakt de eerste set met 6-1. En in de tweede is hier een dubbele fout van Timo de Bakker. En die slaat zijn record dan kapot. Frustratie bij de jonge maar... Nederlander die op eigen kracht de laatste maanden teruggekeerd is in de top 100. Maar daarna is het nog niet heel succesvol geweest. Omroep West meldt nu op de site dat Timo de Bakker... voor dat kapotslaan van zijn tennisracket een boete heeft gekregen... van 800 dollar, zo'n 610 euro. De Umpire had hem al een waarschuwing gegeven. De Internationale Tennisbond legde hem vervolgens die boete op. Die zal worden ingehouden op het prijzengeld van de eerste ronde. En de wedstrijd heeft de Bakker ook verloren. De toeristen die in de buurt van de Noordpool in de Canadese IJszee dreven op een afgebroken ijsschots zijn gered. Ze hebben geluk gehad. De ijsschots waarop ze steeds verder van land afdreven botsten op een andere ijsschots en die raakten aan de vaste wal. De toeristen konden van schots op schots uiteindelijk aan de kant komen. Tot nu toe konden de toeristen niet van hun drijvende ijsschots worden gered. Eerst omdat er werd gewacht op helikopters, later omdat die door slecht weer niet konden worden ingezet. In Bovensmilde is onrust over een onderzoek naar tuberculose. RTV Drenthe meldt dat de ziekte in maart werd vastgesteld... bij een inwoner van Bovensmilde. Sindsdien zijn er 60 andere besmettingen met TBC geconstateerd. Volgende week is er een informatiebijeenkomst. Toch bellen nu al veel mensen ongerust de huisarts. Volgens de GGD is er geen besmettingsgevaar meer. TBC is een infectieziekte die kan worden overgebracht... door hoesten en niezen. Meer ziekte in het AMC is een, uh, in Amsterdam is een man opgenomen met rabies, hondsdolheid. Hij is begin vorige maand gebeten in Haiti. Voor veel sites is dat aanleiding om een aantal vragen over de ziekte te beantwoorden. Het is hoe dan ook zaak er onmiddellijk een arts bij te halen. Zoiets staat ook op de site van het RIVM, maar daar is de informatie iets minder toegankelijk geformuleerd. Er staat behandeling na contact met een rabide of verdacht dier is mogelijk, maar moet snel plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of de GGD blijft het zo dat voorkomen beter is dan genezen. Zo herken je een rabide dier, oftewel een hond met rabies. Hondenkenner Martin Gaus. De symptomen die je bij, bij honden heel vaak ziet... is dat ze, ze worden verschrikkelijk rusteloos worden. Um, je ziet ook dat hun staart bijvoorbeeld naar één kant gaat staan. Um, heel veel speeksel, toe een hele hoop nadigheid. Je ja. ziet dat die dieren echt iets aan hun hersenen hebben. Martin Gaus. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. Daarna nog een half uur Radio 1 Journaal. Dan gaan we even met minister Dijsselbloem vooruit blikken... op zijn vergadering met zijn collega's uit Europa. Nog één jaar voor de Europese verkiezingen.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 Good thinking. it